De Robijnprins. Ooit in het verre Perzië liep een bedelaar op de bank van een rivier. De rivier had opeens heel laag water waarbij het veel modder achterliet. Hij zocht naar vissen die achter konden zijn gebleven door de terugtrekkende rivier. Als ik een beetje geluk heb, kan ik vandaag tenminste twee visjes vinden. Of misschien wel drie. Maar iets veel watervollers zat erop te wachten gevonden te worden. Wauw! Dit is zo groot en glimmend. Ik vraag me af hoeveel maaltijden ik kan kopen met deze steen. De bedelaar haastte zich naar zijn vriend die werkte voor de sja in de koninklijke keuken. Waar heb jij dit gevonden? Op de rivierbank. Luister, vriend, je hebt me veel geholpen. Ik begrijp dat je me niet meer gratis maaltijden kan geven. Hoeveel maaltijden zal deze steen voor mij kunnen kopen? Steen? Dat is een robijn, jij idioot. Dat kan je leven veranderen. Breng dit meteen naar de sja. En luister, vraag om twee grote potten goud als rouw voor deze robijn. Twee grote potten? Ja, en niks minder dan dat. Begrijp je dat? De bedelaar volgde het advies van zijn vriend en ging weg om de Sja te ontmoeten. De Sja was een shock. Nog nooit in zijn leven had hij zo'n grote robijn gezien. Ik zal je drie potten goud geven in ruil voor deze robijn. Is dat genoeg? Uh! Drie potten goud, heer! Dit is de beste dag van mijn leven! De bedelaar nam zijn drie potten goud en ging weg. <lacht> dit is waardevol! Ik zal dit aan mijn dochter geven op haar achttiende verjaardag. Ik weet zeker dat dit haar grote weelde zal brengen. Hij plaatste de steen in een grote kist en deed het dicht met een enorm slot. Op de dag van zijn dochters 18e verjaardag ging de Sja de robijn halen. Op het moment dat hij de kist opendeed... Huh? Wie ben jij? Heer, ik... Bewakers, dief! Je hebt mijn waardevolle robijn gestolen. Geef het onmiddellijk aan mij. Nu! Heer... Welke dief zou een robijn stelen en hem zelf ervoor in de plaats in de kist opsluiten? Maar de robijn is verdwenen en dat is de waarheid. Ik kan niet je robijn terugbrengen. Ik ben hier ervan in de plaats. Ik ben de robijnprins. En ik vraag u me niet te vragen hoe dit gebeurd is. Robijnprins? Jij bent een dief! Denk je dat het zo makkelijk is? Ik raak mijn waardevolle robijn kwijt en ik vind een mand in mijn kist... en ik mag niet vragen hoe dit allemaal kan. Dat klopt. Ik snap uw probleem, heer. Het maakt me niet uit. Ik kan u niet vertellen waar ik vandaan kom. Uh? Als dat het geval is, laat je mij geen andere keuze. Omdat ik je heb gevonden in mijn kist in mijn paleis... Zul je doen wat ik zeg? Jij bent nu mijn dienaar! Ja, heer. De sja wilde de robijnprins executeren. Maar hij kon het niet. De rustige ogen van de prins en zijn rustige stem maakten het lastig voor de sja om zijn bevel te geven. Maar hij was nog steeds woedend omdat hij zijn waardevolle robijn kwijt was. De sja liet de prins allerlei klusjes doen zoals tarnieren en het paleis schoonmaken. Maar de prins klaagde nooit. Sterker nog, hij gebruikte elke taak om dicht bij de prinses te kunnen komen. Hij werd hopeloos verliefd op haar. Die... die dief! Hoe durft hij van me te stelen? Uh, wat moet ik met hem doen? Wacht, ik heb een idee! De volgende dag riep hij de prins. Luister! Er leeft een draak in de Perzische wateren... Hij laat al maandenlang al onze schepen zinken Onze handel leidt er erg onder Neem mijn zwaard en versla die draak uh, Dat is een bevel Wat? Uh, dat is, oh, yeah. uh, is, is huh? Oké. Okay. Okay. Uh, zoals u zegt, uw hoogheid Maar ik heb een fluit nodig En ik zal het gebruiken om de draak het water uit het bos in te lokken Goed dan, maar dat zal niet helpen hij is net zo gevaarlijk op land als in het water. Maar dit is de enige manier waarop ik uw bevelen kan uitvoeren, heer. Ik kan het water niet ingaan. Dus ja, ging akkoord. Kan het water niet ingaan? Hahaha, <laughs> wat voor prins is hij? Ik heb zoveel geweldige strijders gestuurd om deze draak te bevechten en niemand kwam terug. Hij zal hetzelfde lot ondergaan als zij deden. Hahaha. <laughs> De prins nam zijn boot en kwam aan in het bos. Hij ging naar een grote lege plek precies in het midden... en bereidde zich voor om de draak uit het water te lokken. Het land trilt als de draak dichterbij kwam. Terwijl de lucht warmer werd, wist de prins dat de draak dichtbij was. De draak kwam aan met volle kracht. Maar de prins bewoog niet. En met een snelle beweging van zijn hand... Ik zal je leven sparen. Maar beloof dat je nooit meer schepen zult laten zinken of iemand zal lastigvallen. Nooit meer. De robijnprins keerde terug naar het paleis. Iedereen was geschokt om hem te zien... Uwe hoogheid, ik heb gedaan wat u vroeg. De draak zal nooit meer terugkeren. Jij bent een dappere prins. Ik ben erg onder de indruk, zoon. Ah, ik geloof je nu. Ik weet niet wie je bent of waar jij vandaan komt. Maar ik zal je wens respecteren en ik zal je dat nooit vragen. Vertel me, wat wil je hebben? Je wens zal vervuld worden. Heer, ik ben verliefd geworden op uw dochter. Met uw toestemming wil ik haar vragen met mij te trouwen. Ha, ha, ha, ha Je hebt mij al voor je gewonnen met je dapperheid. Als ze met jou wil trouwen, wie ben ik dan om iets te zeggen? De dochter van de Sja was net zo onder de indruk van de prins. Ze ging meteen akkoord om met hem te trouwen. De prinses was een zachtaardige vrouw. Ze hield erg van haar man. Ze besteedden hun dagen gelukkig... terwijl ze goed voor een koninkrijk zorgden. Maar één vraag zat de prinses altijd dwars. Mijn liefste, ik weet helemaal niks over je. Wie je echt bent, vertel me alsjeblieft waar je vandaan kwam. Vraag me dat alsjeblieft niet. Ik kan je dat nooit vertellen. Want op de dag dat ik dat doe, zul je me voor altijd verliezen. Het maakte de prinses erg verdrietig... Ze hield van haar prins en wilde alles over hem weten. Op een dag zaten ze dicht bij de oceaan en ze probeerde het weer te vragen. En weer werd de prins verdrietig en vroeg haar het hem niet te vragen. Maar waarom? Waarom kan ik het niet weten? Alsjeblieft, vertel het me. Ah, je weet dat ik erg van je hou. Ik kan je niet op deze manier zien lijden. Als je het echt moet weten, zal ik je vertellen... Wie ik ben. Ik ben. Ah! Help! Bewakers! Geef me mijn man terug! De koninklijke wachters zochten over de hele oceaan, maar de prins werd niet gevonden. De prinses gaf zichzelf de schuld. Iedereen probeerde uit te leggen dat dit niet haar schuld kon zijn. Maar ze wilde niet luisteren. <lacht> nee, het waren mijn eigen dwaze vragen die hem weghaalden. Prinses kon haar verdriet niet verwerken en werd ernstig ziek. Vele dokters kwamen om haar te behandelen, maar niets hielp. De Sja was bezorgd over zijn dochter. Toen, op een dag, kwam een hulp in haar slaapkamer met vreemd nieuws. Uwe hoogheid, uwe hoogheid, o jee. Er waren zoveel luchtjes op de oceaan afgelopen nacht. De, de, de, de geesten dansten. Het was prachtig. Wat een onzin. Er zijn geen geesten. Ga weg. Maar ik zag hem. Hij droeg de helderste edelsteen op zijn hoofd en... zei je edelsteen? Ik weet dat je niet in geesten gelooft, maar... Geesten boeien me niet. Breng me naar die plek. Die nacht gingen de prinses en haar hulp naar de bosjes in het bos dicht bij de oceaan. Ze wachten daar totdat het donker werd... Toen zagen ze plotseling wat lichtjes vanuit de oceaan naar boven komen. De lichten veranderden plotseling in prachtige geesten en kleine jonge mannen. Na een tijd kwam de koning van de oceaan naar boven met zijn mannen. Hij droeg een gouden mantel en hield een scepter in zijn hand. Al snel begon de show. De geesten dansten en lieten hun trucjes aan de koning zien. Maar de prinses interesseerde dit allemaal niet. Haar blik was gefixeerd op een man die naast de koning stond. Ze kon die oceaanblauwe ogen nooit vergeten. De liefde van haar leven stond daar als een standbeeld. Mijn prins! Toen deed de prinses iets heel dappers. Ze bedekte haar gezicht met een sluier en kwam uit haar schuilplek. Ze danste met de geesten. Ze bewoog zo mooi dat iedereen daar sprakeloos van werd. Fantastisch! voor zulk een goddelijke dans. Vraag ons wat je ook maar wil... en we zullen het aan je geven. Uwe majesteit, ik ben de dochter van de Sjaar... vrouw van mijn robijnprins... die daar naast uw troon staat. Alsjeblieft, alsjeblieft, geef me mijn man terug. Ik vraag u nergens anders om. De koning was geïrriteerd door dit verzoek... en ging terug het water in... en nam de prins met hem mee... Prinses, kijk daarheen! De prinses haaste zich naar de kust. Het was haar prins. Nog voordat ze kon begrijpen wat er gebeurde, sprak de oceaan. Je kan hem terugkrijgen, maar vergeet niet hoe je hem kwijtraakte. Wees verstandiger! Huh? Mijn liefste! Het hele koninkrijk verheugde zich op de terugkeer van een robijnkoning... De prinses was verstandiger vanaf die dag. Ze vroeg nooit meer aan haar man over zijn wereld onder de oceaan. Ze was blij dat ze hem had. De prinses hield erg veel van haar robijnprins. En ze leefde nog lang en gelukkig.